7 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De Europese Unie neemt maatregelen tegen de politieke leiders in Oekraïne. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in een spoedzitting besloten. De sancties treden de komende uren in werking. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen betogers... mogen niet naar EU-landen reizen. En ook worden de tegoeden in de EU van deze personen bevroren. Vandaag zijn in Kiev tientallen doden gevallen... bij gevechten tussen de politie- en antiregeringsbetogers... Drie Europese ministers hebben in Kiev urenlang met president Yanukovych overlegd. Ze hebben hem een stappenplan voorgesteld voor een politieke oplossing in het conflict. In Amsterdam verdwijnen tot 2016 zeker 900 van de bijna 13.000 voltijdbanen. Amsterdam staat daarmee aan de vooravond van de grootste reorganisatie in zijn geschiedenis. De gemeente wil kleiner, beter en goedkoper worden. Wethouder van de Burg verwacht dat er weinig gedwongen ontslagen zullen vallen. Volgens hem zullen de meeste banen via natuurlijk verloop verdwijnen.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 FC Barcelona wordt vervolgd op verdenking van belastingfraude bij de transfer van Nijmar. Volgens justitie heeft de voetbalclub 9 miljoen euro te weinig belasting afgedragen. Barcelona betaalde afgelopen zomer ruim 57 miljoen euro voor Nijmar, maar details van het contract zijn destijds geheim gehouden.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 Door de regen hebben we een drukke spits achter de rug. Er staat nu nog 40 kilometer. Vooral de nasleep van een aantal ongelukken. Zoals op de A10-ring de van Amsterdam. Daardoor staat er tussen Osdorp en Knooppunt in Nieuwe Meer nog 3 kilometer. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Griesendam... 5 kilometer door een ongeluk. Ook daar is de weg wel weer helemaal vrij. En datzelfde geldt voor de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... maar daar staat ook nog tussen Knoop en Terbrechtseplein en Moordrecht... 5 kilometer file. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Door een sein in wisselstoring rijden er tussen Hengelo en Enschede... namelijk geen treinen. De vertraging loopt op tot een uur.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 Langs de het de Geo Lippens. Goedenavond, niet schrikken. We zijn er al om 7 uur, 4 minuten over 7 om precies te zijn met een lange sportavond met veel voetbal vanavond. Want er wordt weer gespeeld in de Europa League. En we gaan meteen naar de wedstrijd. Slovan Liberec tegen AZ, Nederlandse deelname dus in dat toernooi... en die houtkamp in Tsjechië. Goedenavond Gio. 4,5 minuut gespeeld in Tsjechië. Eh, noordwesten van Tsjechië om precies te zijn. In Liberec. Het staat 0-0 bij Liberec tegen AZ. Vlakbij het drie landenpunt tussen van Polen, Duitsland en Tsjechië. Moet AZ het dus opnemen tegen Sloban Liberec. En eh, dat mag in principe geen al te groot obstakel zijn. Want eh, de ploeg uit Tsjechië heeft al sinds 12 december geen competitiewedstrijd meer gespeeld. Is wat goede spelers ook nog kwijtgeraakt. Dus zou je zeggen hier. Een gelijk spelletje of een kleine winst. En dan thuis afmaken in Alkmaar volgende week. Uh, zover is het nog lang niet. Want we zitten pas in de zesde minuut van de wedstrijd. Met balbezit voor AZ via Gouwenleeuwen. Speelt de bal even naar Elm. Teruggekomen in de ploeg van Dick Advocaat. Nadat hij geblesseerd is geweest. Een andere wissel ten opzichte van uh, de wedstrijden van de afgelopen weken. Berghuis is er even niet bij. Uh, in ieder geval niet in de basis. Zijn plaats wordt ingenomen door Johan Berg-Gumundson. En die speelt vanaf de linkerkant voorin. Dat betekent dat Berens weer vanaf rechts speelt. AZ doet het rustig aan. Heeft de bal bezitten. Speelt de bal rustig rond. Nu gouden Leeuw naar Wuitens. Wuitens kijkt er om zich heen. Wie loopt er vrij? Nou, dan kan de bal naar Ortiz. Ortiz... Terug naar Goedelje. Goudelje opgeroepen voor de Servische nationale ploeg. Ook kon hij naar Bosnië. Maar hij heeft voor Servië gekozen als Berends De bal heeft gekregen. De bal voor het doel brengt. De bal wordt weggekomt uit de verdediging van Slovan. Men opgevangen door Viergever. Maar zijn balbehandeling is niet goed. En dan gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Voor Slovan. Waar Slovan balbezit heeft. En probeert te counteren via die rechterkant. Niet al te veel publiek. Zo'n 5000 man. Maar die laat zich even roeren. Omdat de bal voor het doel komt van AZ. Maar daar kan een van de spitsen, Friedek de Tsjech, kan de bal niet onder controle krijgen. En dus blijft het na 6,5 minuut spelen bij Sloma Liberec tegen AZ 0-0. En er is meer voetbal vanavond. De studiogast van vanavond Ron Berteling, oud-ijshockey-speler... die vraagt al hoe laat Ajax begint. Nou, vijf over negen dan begint die wedstrijd. En die gaan we ook integraal en live gaan we die straks uitzenden. En verder natuurlijk Olympische Spelen door het hele programma heen... tot elf uur vanavond. We kijken straks naar het kunstrijden, de Vrije Kuur. Dan komt Karen Venhuizen hier in de studio zitten. De Olympische Dag van vandaag natuurlijk... En dus die ijshockeyfinale rond Berteling. De twee sterkste ploegen ter wereld gewoon tegen elkaar in de Olympische finale. Zo hoort het, hè? Zo, nou, ja, precies, je zegt al. had de woorden uit de mond. Zo hoort het ook. Uh, elk groot toernooi dan komen deze twee teams bovendrijven. En uh, zoals ik het nu zie, we kunnen het hier gewoon live zien. Een uh, Spannende finale tot nu toe. 0-0. Uh, twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Uh, goed ijshockey. Goed ijshockey Canada tegen de Verenigde Staten. We zijn inmiddels 11,5 minuut onderweg. Een tweede periode. Dus ja, het duurt nog even. Het duurt nog even, nog anderhalve periode. En uh, als je kijkt naar de statistieken die ik net mocht zien na de eerste periode. Ook weer, ze zijn elkaar gewaagd. Uh, bijna evenveel schoten op goal bij de, bij de, bij de ploegen. Um, ik, ik hou het op Canada. Um, het leuke is, uh, de, misschien een vermelding waard. Bij Amerika heb je een, uh, een dame die heet Kessel. En haar broer speelt is dan Phil Kessel, die speelt bij de mannen Amerikanen. Dus het is ook een familie aangelegenheid daar. Um, dus die kunnen nog aan twee kanten gaan die, pakken? Die kunnen juist... Nee. Waar de Russen uh, gewoon uh, niks meer kunnen daar... Doen de, de Amerikanen, Amerikanen beter. en KD's doen het tot nu toe heel goed. Hoe groot is dat vrouwenijshockey? Ik, ik weet dat we een Nederlandse ijshockeyploeg hebben. Ik weet het vooral omdat we er tijdens de Olympische Spelen over spreken... dat ze er niet bij zijn. Maar hoe groot is dat ijshockey internationaal? Uh, de, de, ik heb een aantal dames uh, die nu in het Nederlands team, dames Nederlands team uh, spelen, heb ik in de jeugd mogen trainen. Uh, ik moet heel zeggen, ze hebben het verleden jaar hebben ze heel goed gedaan. Ze zijn in hun, op de WK in hun pool zijn ze net tweede geworden, hadden kans op prom promotie. Uh, net een van de speelsters die hier uh, werkt, Safine Wielinga gesproken, zei zich net over via we daar zijn. Hm. Dus, maar het probleem is geld. En, uh, is bijna zoals in uh, alle Olympische sporten waar wij niet aan meedoen echt. Ja, geld. En zij moeten alles zelf bekostigen om naar de WK te gaan. En dan zie je dat het allemaal liefhebbers zijn. Echt liefhebbers. Ik heb heel veel respect voor ze. Uh, doen het goed. Uh, spelen mee op, zeg maar, eerste divisieniveau. Dus onder mm. de eredivisie. En uh, doen het daar gewoon heel goed. Want hoe gaat dat bijvoorbeeld in landen als Amerika en Canada? Hebben ze daar een soort uh, uh, NHL zoals je dat hebt bij de mannen? Hebben ze daar een professionele vrouwenleague? Nou, ik denk dat vaak, dat weet ik dus niet 100% zeker... maar het zijn heel veel college-speelsters... Uh, hm. Maar als je gaat kijken naar de coaches... een van de coaches is meneer Kevin Dineen. Nou, Dat is gewoon een oud NHL-speler. Ja. We hebben het over de Miracle on Ice gehad. Uh, 1980, 1980. hè? 1980. Dan heb je uh, een van de spelers die daar speelde... waar ik dus tegen gespeeld heb. Uh, ja, dus dat is een grote man uh, bij de Amerikaanse ijshockeybond... voor de dames. Dus zij... Ja, geld, steken er veel geld en tijd in. En ze hebben natuurlijk ontzettend veel speelsters. Haal dat nog even terug. Hè? Die Miracle on Ice 1980 was trouwens ook een soort Nederlands miracle. Want wij, dat zijn onze enige winterspelen, hè? Lake Placid, ja. waar we ooit met een ijshockeyploeg speelden. Jij ja. was daar toen bij als jonkie, hè? Ja, ik was jonkie, ja. ja tussen was, al die Nederlandse Canadezen? Ja, ik... Ja, dan mag je acteren tussen... De Jack de Heer, de Korkie de Grauw, uh, Lenny van Wieren... Uh, dat waren dan zeg maar de mannen. Uh, ik, ik werd twee jaar geleden... twee jaar daarvoor werd ik uh, geselecteerd. 78, 79. En dan ga je dus naar de Olympische Spelen. En uh, dan word je dan weer voor geselecteerd. Uh, ik moet zeggen, uh, het, het ijzoekje in... In Nederland, en er werd gevraagd ga jij, waarom ga je niet naar het buitenland gaan? Nou, in Europa met uitzondering van. Wij konden, mee, wij konden spelen tegen Zweden B, tegen Finland B, dus dan doe je het gewoon heel goed. Ja. Wij waren vele malen sterker dan Polen, dan, uh, of dan niet in Polen, maar dus, wij wonnen van Zwitserland. Wij wonnen, wij wonnen dik van uh, Denemarken, dik van Frankrijk. En dan is je competitie in Nederland gewoon heel goed. Dus dan speel je het gewoon heel goed ijzoekie in west Toen wel, ja. Nu niet meer. Dus ook geen mannen bij het toen helaas. Er wordt goed ge in Nederland. Dat blijf ik wel zeggen. Kom misschien straks op terug. Nou, daar komen we zo op terug. We gaan nog even kijken daar in Tsjechië bij Liberets. Gezellig stadionnetje trouwens, Andy. Ja, weet je waar het maand deed denken toen ik gisteren hier naartoe kwam? Aan de koel cool in Venlo. Het ligt een beetje in de diepte als je aankomt lopen. over Ook vlak bij de Duitse op. grens trouwens. Hè? En dat is dit stadion ook, dacht ik. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ik, ik weet ook niet hoe, hoe het accent hier is. hoor. Maar in uh, Venlo hebben ze een heel apart accent. Uh, goed, 0-0 nog altijd over uh, Liberec dan maar gesproken. Uh, die staan met de rug tegen de muur. Want we kregen de tweede hoekschop in deze wedstrijd voor AZ. Nu vanaf de rechterkant. En dan gaat... Laat zich uh, voormelden Johan Berg-Gubbunson. Want die kan dat uh, met links lekker doen. Om die keeper Kovar, de Tsjechische keeper... het uh, een beetje moeilijk te maken met een indraaiende bal. Dan komt die bal vanaf de rechterkant voor het doel. Wordt gekopt door... Uh Victor Elm. Maar die komt de bal net over het doel. Ja, als ik naar de eerste twaalf minuten kijk in deze wedstrijd... dan mag dit echt geen probleem zijn hoor voor AZ. Dit is een hele matige ploeg. Die hebben natuurlijk wel in het verleden dit seizoen aardig gespeeld. Werden bijvoorbeeld in hun groep tweede... achter uh, Sevilla, maar voor Freiburg en Estoril. Uh, en ze uh, hebben ook nog Oudinezen en FC Zurich in de pool uitgeschakeld. Maar daar missen ze... nu missen ze drie spelers, drie belangrijke spelers... die er toen wel bij waren. En ik denk ik denk dat ook, wat ik al eerder zei, uh, het niveau uh, van spelen de afgelopen maanden... want ze hebben twee maanden niet gespeeld. Ja, dat, dat missen ze gewoon. Het is niet te zien aan competitie. het veld, Andy. Wat is dat slecht, hè? Ja, daar hebben koeien de afgelopen twee maanden op uh, gebied keer hey, Wel één voordeel, echt... want ik zie dat jij je huurauto uh, gewoon uh, naast de goal hebt kunnen zetten. Daarbij die ambulance erachter. Ja, maar je denkt dat je een geintje maakt, maar het is echt zo. Uh, we hebben een huurauto die staat echt 30 meter achter het stadion. 30 meter, niet meer. En dat is ideaal voor oude mensen zoals ik. Prachtig. Goed, we hebben dus uh, uh, bijna 13 minuten gespeeld. AZ mag geen problemen hebben met Slovan Liberec, Maar ja, je weet nooit hoe een koe... Uh, uh, een haasvang met uh, AZ nu in balbezit. Met uh, Victor Elm in de middencirkel. Speelt de bal naar de linkerkant naar Berens. Berens halverwege de helft van uh, Liberec Probeert even een actie te maken. Maar speelt hem toch terug op Elm. Elm ziet dan vrij vrijstaan. Gauwe Leeuw nu over de middenlijn aan de rechterkant. Pasend naar Berens. Berens goed in vorm dit seizoen. Wat heet. Net als uh, Ortiz. Maar uh, wordt eventjes weer teruggedrongen naar Gouweleeuw. Ja dat is natuurlijk ideaal. Uh, als je steeds lekker balbezit hebt. Zoals nu met Goudelje. Die probeert in de diepte richting Berghoepels om te gaan. En die bal wordt dan met moeite tot hoekschop verwerkt door Koufal, ook een Tsjech. Er spelen bijna alleen maar Tsjechen in. Alleen één Oekraïner en een uh, Ganees. Nee, twee Oekraïners en één Ganees. Uh, in het uh, team van Slovan Liberec. De hoekschop nummer drie. Vanaf de linkerkant nu voor AZ. En daar, uh, als hij aan die kant is, dan komt altijd uh, Nemanja Gudelje zich melden. Ik zei het al, opgeroepen voor Servië. Hij heeft uh, zeg maar een dubbel paspoort. Mag ook voor Bosnië uitkomen. Maar zijn hart ligt in Servië. En het was opvallend dat hij uh, deze week ook meteen werd uh, geselecteerd. Hoekschop komt wel voor het doel, maar wordt weggekopt. Wordt natuurlijk opgevangen door AZ. Dat sterker is via Berens. Berens met de voorzet vanaf de rechterkant. Komt voor het doel. Elm kan niet koppen, maar dan heeft de scheidsrechter gefloten voor een overtreding. De scheidsrechter is een ervaren Roemeen. De heer Alexandru Tudor. En hij gaat nu even kijken, omdat op het halverwege de helft van Librec ook nog een speler geblesseerd ligt. Dat is Jozef Soural. Een van de betere spelers van de Tsjechen. En dan komt er meteen een het veld op. En twee die, uh, mensen die hem uh, komen helpen. Ja, hij ziet die Brancard. En hij denkt: Oh, dat moeten we niet hebben. En komt uh, meteen overeind deze Soeral. Uh, het is 0-0. Uh, we hebben gespeeld bijna een kwartier in Liberec bij Sloan Liberec tegen AZ. Ron Berteling, als je niet gewoon naast me zou zitten hier in de studio, zou ik zeggen: we gaan gauw even naar Ron Berteling bij de Olympische ijshockeyfinale. Want Ron? 1-0 voor Amerika met een heel mooi goal voor, uh, voor Amerika. En als je dat gaat kijken dan uh, vergelijken met uh, het, het mannen-ijshockey, en het is gewoon precies hetzelfde. Als er een schot komt van een blauwe lijn of er wordt een beweging gemaakt, er dus zijn spelers van het uh, zeg maar aanvallende team, ze gaan meteen voor de keeper staan. Wat je ziet, de keepers gaan naar beneden in een soort butterfly, mm -hmm. de benen helemaal uit elkaar, in de hoop dat de puck hun raakt. Hun bovenlichaam is echt omhoog. Ja, en, en deze speelster van, van Amerika schoot hem vol in de bovenhoek. Ja, heel mooi afgemaakt. Maar de keeper zag dus absoluut helemaal niets. En die hoopte dan maar dat een puk raakt. Ja, maar goed, dus 1-0 voor de Amerikanen. Ja. Uh, wat mij ook even opvalt. Uh, het gaat daar soms aardig hard aan toe. Dat ik, had ik, ik niet verwacht ik, bij die vrouwen. Ik wil net zeggen, dat ik wil echt even de punten. Je ziet dat juist die beelden zijn, dus gigantisch. Echt, het gaat. Uh, als mannen. Eh. Ja, want ik geloof dat ze wel eigen reglementen hebben. Sommige dingen mogen niet. Ja, ik weet niet of er gecheckt wordt worden. Dat mag dus niet echt gezegd. Maar het gebeurt wel. En ja. als zij liggen op het ijs liggen, dan zie je echt de cross-checks, dus de sticks in hun rug. Het gebeurt gewoon. Het hoort hè, want het, het is eigenlijk. Het een beetje Eric met de eerste muziek van vanavond Don't shed a tear for me. Gaan we weer naar schaatsen, want een dag voor de ploegenachtervolging, morgen dus, Maakte bondscoach Arie Koops vanmiddag zijn opstelling bekend. Jorien Mos krijgt het morgen druk, want naast het short track zal ze ook op de ploegenachtervolging, meteen in de kwartfinale zal een actie moeten komen. U hoort een bijdrage van Steven Dalebout. Goedemorgen allemaal. Voordat de opstellingen werden bekendgemaakt, had NOC NSF al een persconferentie georganiseerd met de vrouwenploeg. Er waren in alle vroegte ook drie Japanse journalisten naar de Adler Arena gekomen. Maar die hadden geen vragen. No question. Oké, okay, dan gaan we... Uh... Arie Koops vertelde vervolgens... dat hij nog niks te vertellen had. Allee, kan ik daar alles over vertellen? En tot overmaat van ramp... begaven de microfoons het ook nog. Nu staat hij ook nog aan ook. Uh, aansluitend op de heer, eerder dus zal ik dat vertellen. En dat... Dat was de bewuste opstelling die nog niet bekend was. En zo ontstond er de merkwaardige situatie dat vier schaatsers, die de opstelling al weten, een persconferentie gaven over iets dat ze niet mogen zeggen. En dan deed de microfoon van Wust het ook nog niet. Daar wordt niet beter van, toch? Nee. <tosses> en uh, die hebben natuurlijk ook een grapje. Gelukkig hadden de geluidstechnici even de tijd gehad om alles te repareren... toen Koops twee uur later terugkwam om zijn opstellingen te vertellen. Zo beter? Nou, niet echt. Maar ik had ook zelf een microfoon meegenomen... en die stak ik dan maar driftig in de lucht. Vragen <laughs> nog voor anderen? Dank jullie wel. Um, een aantal mensen had nog één op één verzoeken. Ik zie Steven zwaaien. Wie heb jij gekozen? Irene Wust. Lotte van Beek en Jorien de Mors zullen in de kwartfinale... Die vierde is Marit Leenstra, maar die zal, dus, die zal dus reserve staan. Maar in principe gaan deze drie het hele toernooi, de drie afstanden, de drie keer de ploegachtervolging rijden? Dat weet je nooit. Uh, we gaan eerst de kwartfinale doen. En uh, met de gegevens van de kwartfinale bepaal ik hoe we de halve finale gaan rijden. Jorien ten Mos morgen ook op de short -track -baan. Een belangrijke dag, zo niet de belangrijkste dag voor haar short -track toernooi. Is dat nog een, uh, een lastig punt voor haar geweest en voor haar coach Jeroen Otter? Nou, die vraag uh, kun je het beste stellen aan uh, Jorien of Jeroen. Maar ik heb dat natuurlijk met hun overlegd. En ze geven uh, 100% commitment ook aan de ploegachtervolging. Nou ja, in principe is het gewoon... Uh, ik heb commitment gegeven voor het team. Dus uh, als ik moet rijden, dan rijd ik gewoon. En uh, als ik niet rij, uh, dan is dat voor mij natuurlijk mooi meegenomen. Maar uh, ik ga gewoon uh, mijn 100% inzetten. Dus uh, als ik daarvoor uh, vrijdag moet rijden, dan doe ik dat. Maar zij heeft dit nooi ook al gezegd. Ja, ik heb uiteindelijk liever een short track medaille. Ja, dat heeft ze een keer gezegd. Maar ze is ongelooflijk blij met datgene wat ze ook op de lange baan presteert. Dus ze zal ook ongelooflijk blij zijn dat ze hier mag schaatsen. En ook mee mag doen met de ploegachtervolging. En het is niet zo dat zij hebben geprobeerd of gevraagd dat zij morgen een dagje vrij nog kunnen hebben. En pas op de finale dag instromen. Ja, die keuze hebben ze volledig bij mij neergelegd. En ik heb daar uh, goed naar gekeken. En ik heb daar een... Uh, het besluit overgenomen dat Jorien de Mors heel erg belangrijk is. Ook in de ploegachtervolging en ook in de kwartfinale start. Net als bij de vrouwen stelt Koops ook bij de mannen vanaf het begin al het sterkste trio op. Dus geen Jort Bergsma en wel Koen Verweij, Jan Blokhuizen en de voorste wagon Sven Kramer. Het belangrijkste is natuurlijk hier dat, dat we deze wedstrijd winnen. En uh, hoe maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar het zou mooi zijn als dat wel in, uh, ja, in, uh, in een uitmuntende tijd zou zijn. Ja. Zijn Kramer zijn na zijn 10 kilometer uh, dat hij last had van zijn rug en zijn been. Is dat dan nu opgelost? Nou, dat is niet uh, volledig opgelost, maar dat heeft geen enkele invloed op de prestaties die geleverd kunnen worden met de ploegachtervolging. Vijftig uh, bochten rijden op een tien kilometer is heel iets anders dan vijf bochten in de ploegachtervolging. Dus dat gaat wel goed komen. Ja, maar ik begreep net dat hij er drie gaat rijden. Nou, dan, maar dat is pas na de kwartfinale. Dus uh, dan gaan we eens kijken hoe de vlaggen bij het nemen. het is geen enkel probleem. Dus dan zullen het op dag één uh, zullen het, uh, tien bochtjes zijn die die op kop moeten rijden. En in de finale nog een keer vijf. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, je telt nu alleen de bochten op kop? Ja, klopt. Die anderen die doen, die doen geen pijn? Nou, zit hij in de slipstream, kan hij een beetje ontlasten. Dus dat is geen enkel probleem. Maar heb je daar met hem uitgebreid over gesproken vanochtend? Zoals met alle andere jongens ook uh, heb ik gesprekken over uh, hoe de vlaggen erbij hangt En de vlaggen hangen er heel goed bij. De afgelopen twee spelen was het eigenlijk drie keer niks, kun je wel zo zeggen, voor, voor beide ploegen uh, in de ploegenachtervolging. Nu wint Nederland zo'n beetje alle medailles die hier op te halen zijn. Dus is de conclusie, kun je dan met niks minder dan goud tevreden zijn? Nou, De lat ligt natuurlijk heel erg hoog. Uh, die perceptie zal ook zo zijn. En het is aan ons om juist onze koppen bij de taak te houden. Datgene wat ze moeten doen, dat moeten ze gaan doen. En dan gaan we kijken wat het oplevert. Dat is de voorzichtige taal van de bondscoach. Maar maakt u zich geen zorgen, want dit is de taal van Irene Wust. Op mijn goud, absoluut. Ja, ik denk dat dat uh, duidelijk is, dat, dat is ons doel. En we hebben vier uh, supersterke vrouwen... Die er absoluut voor gaan. En ik denk dat alles minder dan goud wat dat betreft wel teleurstelling zou zijn. Heldere taal, geen gezeur. Irene Wus gaat voor goud. En zo hoorden het ook morgenmiddag dus vanaf half drie. Dan komen de ploegen in actie bij die ploegenachtervolging. Gaan we weer eventjes naar Tsjechië, naar Liberec. Het is nog steeds 0-0 en die Maes AZ de bovenliggende partij. Ja, in principe wel. We uh, hebben de overheersing op het veld, om het zomaar te zeggen. Uh, veel balbezit. Eén mogelijkheidje gezien voor Liberets bij die 0-0 uh, vrije trap. Uh, net buiten het kwam. Uh, en hoe goed kun je het toneel spelen tegen de arm van Jan Buitens. Uh, het had je ook best een penalty voor mogen geven, want die arm was redelijk hoog. Maar toen Jan Buitens dacht van, hé, hey, dat wordt link. Toen ging hij liggen met uh, heel veel pijn zogenaamd aan zijn gezicht. Maar in de herhaling konden we ook goed zien dat het... Uh, tegen zijn uh, arm was. Terwijl er nu een enorme paniek achterin is bij uh, Liberec. Omdat uh, de bal niet uh, fatsoenlijk wordt weggetrapt. Maar die komt uiteindelijk terecht in de armen van de keeper. Overigens over Tsjechië gesproken. Gisteren was het hier enorm feest in de stad. Toen uh, uh, Sablikova de gouden medaille binnenhaalde. En s'avonds was er weer enorme treurnis. Omdat uh, Amerika won met ijshockey. En dat is toch wel een van de grote sporten hier in Tsjechië. Uh, van Tsjechië. En daar uh, baalde men stevig van. Maar dat terzijde. Uh, maar dat weet Ron. En daar weet Ron uh, alles van. De uh, balbezit dus voor. AZ heel even. Maar de bal wordt opgevangen door die grote stevige Ganees. Isaac Saké. De man die uh, ja, een beetje voor de verdediging speelt. Een uh, hele grote vent. Ik denk dat hij wel twee meter is. De bal is, uh, wilde ik zeggen, over, het, uh, over de zijlijn gegaan. Maar er is een uh, overtreding geconstateerd... door de Roemeense scheidsrechter, de heer Tudor. En dus een vrije trap voor Slovan Liberec. 0-0 de stand. Nu alles op de keeper na van uh, uh, Liberec op de helft van AZ. Maar de vrije trap wordt heel slecht genomen... door uh, Kovac, de aanvoerder. Uh, heeft al is ook de meest ervaren... Uh, Speler bij Libretsch heeft al 75 wedstrijden in Europees verband gespeeld. Krijgt de bal weer terug. Brengt hem weer voor het doel. Bal wordt doorgekoopt, maar opgevangen door... Uh, uh wie was dat? Dat was uh, natuurlijk Etienne Rijn. En dan het schot van die grote Ganees. De afvallende bal voor de maat 46 van hem. Maar die gaat hoog over het doel van Esteban. De Costa Ricaanse keeper van AZ. Die de bal, de doeltrap, meteen heeft genomen. Op Gouwe Leeuw. was een schot van heel ver van die uh, Ganees. En uh, eigenlijk redelijk kansloos. Dus uh, het publiek riep wel O en A publiek dat aanwezig is, want uh, men heeft niet echt de kaartjes gekocht voor deze wedstrijd. 9000 man kan erin. Ik denk dat het amper half vol is. Wel 500 meegereisde AZ-supporters die vanmiddag vergast werden. In het centrum van uh, Liberec. Op een uh, heus fanplein. Met uh, kroegjes en uh, al dat soort dingen. En het was bijzonder gezellig. Uh, zowel met de fans van Liberec als van AZ. En dat zijn uh, dingen die wel eens anders zijn met uh, Europese wedstrijden van Nederlandse ploegen. Jan Buiters heeft de bal. Speelt hem naar gever de viergever. De viergever kijkt naar voren. En kan de bal afgeven aan uh, Goed Monson. Die speelt hem in de as van het veld naar Elm. Elm uh, naar Johansson. De spits speelt de bal even terug. Naar Goudelje. Goudelje naar de rechterkant naar Berens. Berens weer even terug. En dan kan de bal rustig rondgespeeld worden. Zo rond de middencirkel door AZ. Waar Ortiz midden in die middencirkel de bal heeft gepaast. Naar Johan berg Die wil wat laten zien. Is een beetje buiten de basis gevallen van advocaat. En mag nu weer in de basis starten. Ten koste van Berghuis. En nog altijd balbezit voor AZ. Nu met Goudelje. Halverwege de helft van Liberet Speelt de bal even terug. Terug naar Rijnen. Rijnen naar Berens. Berens die wil wel graag uh, proberen zijn mannetje uit te spelen... maar probeert het nu even niet. Speelt hem terug naar Rijnen. Rijnen naar Ja, Zolang je zelf de bal hebt, dan kan de tegenstander er weinig mee. En uh, nu probeert AZ in de aanval te gaan met Elm... maar dat lukt niet. Elm raakt de bal kwijt. En dan is er goed verdedigend werk weer van uh, Gouweleeuw. Die wordt even aangetikt en we horen het verenigende fluitje van de heer Tudor. Die zegt het is een overtreding gemaakt door Soeral... De linkerspits van uh, Liberec, die uh, een overtredingje maakte op Gouweleeuw. Vrij trap genomen, gaat uh, naar Ortiz. Ortiz uh, geeft hem aan de vragende Elm. Elm meteen kaatsen terug naar Buitens. Buitens weer in de breedte naar Gouweleeuw. Ja, het is niet oogstrelend allemaal. Het tempo is heel laag van AZ. Maar dat hoeft ook niet in deze uitwedstrijd. Een 0-0 zou al heel prettig zijn als Berens de bal heeft. Maar ik denk dat AZ ook nog wel een doelpuntje gaat scoren. Als Berens de bal voor het doel probeert te geven. Dat komt er ook voor het doel. Maar wordt uitverdedigd door Libere. Ze wordt hij weer teruggebracht. Dan is die grote Ganees die de bal komt. Maar wel in de voeten van Goetmoetson. En Ellen met een balletje tussendoor. Prachtige bal. Viergever. Viergever terug. Goetmoetson op het hoofd van een tegenstander. Dat was een mogelijkheid voor AZ. Geen kans, maar wel een uh, aardige aanval. Als er uh, hens uh, lijkt te worden gemaakt door de aanvallen van Liberec. Maar dat maakt verder niet uit, want hij wordt goed van de bal gelopen door Ortiz. En dan kan buitens de bal weer opbrengen voor AZ. AZ heeft de boel goed in handen na 29 minuten spelen in Tsjechië. Sloan Liberec, AZ 0-0. de Lange met When It's You. Het is inmiddels uh, rust weer bij het ijshockey. Ja, niet bij het voetbal, want daar wordt gewoon doorgevoetbald. Daar zijn we inmiddels 33 minuten bezig. Maar Ron Berteling, tweede periode afgelopen. Er wordt weinig gescoord, hè? 1-0 voor de Amerikanen? Uh, dat betekent 1-0 voor de Amerikanen. Dat betekent dat de teams uh, aan elkaar gewaagd zijn. Uh, en wat je net al zei, het is vrij hard... He, dus ze rijden ook door op de keeper. Dat zag ik net een paar keer. Uh, de keeper heeft de puck vast en wordt wordt volop de lekkers geslagen. Nou, die krijgt dan meteen een crosscheck in de rug. Dus het is... Uh, voor vrouwen is het uh, mannelijk. Als ja, het jij zegt je zeg. het wel met een twinkeling in je ja, ogen. Ja, nee, je vindt het wel nee, mooi. Maar, kijk, men kan heel denigrerend doen over het vrouwenijshoekie. Uh, dit is... Uh, uh, nogmaals, ga het nooit vergelijken met mannen. Dat moet je gewoon niet doen. Maar het is uh, spectaculair. Ze spelen precies hetzelfde systeem als de mannen. Er zitten, denk ik, 12.000 uh, toeschouwers in de hal. In de, hall, in de, wat is het, de Bolshoi uh, Theater, Arena, laat ik het ja. zo zeggen. En, uh, die hebben plezier. En wat, wat Andy uh, net ook zegt, uh, in, uh, het is anders geweest. Er zijn uh, terrasjes, cafeetjes op een plein ergens waar uh, AZ nu voetbalt in die stad. Ja, hier is het ook entertainment en dat is het leuke. Oh ja, er wordt ook nog iets. Ja, want Andy, uh, je bent er inmiddels even bij gezet. Uh, je kunt meeluisteren ja. met Ron. Uh, ja, je had het over dat feest. Uh, nou, eerst gistermiddag dat feest met Sablikova. Daarna het de droevenis na de uitschakeling. Leeft ja, het echt zo erg daar? Enorm. Alle kroegen zaten vol. Overal stonden tv's aan. En iedereen zat te kijken naar die wedstrijd tussen uh, Amerika en Tsjechië. Tegen beter weten in uh, voor de Tsjech, hoor. Want het echte hele grote Tsjechië op ijshockeygebied, dat uh, is verleden tijd. Uh, in ieder geval als je het vergelijkt met bijvoorbeeld landen als Canada en Amerika. Maar uh, ja, dat uh, leefde hier enorm. Was een, uh, uh, toch wel mooi om te zien hoe de mensen ook meeleefden. Ook shirtjes aan en al dat soort zaken. En uh, ja, helaas voor de Tsjechen uh, dolven ze ook overigens volkomen verdiend hoor. Want uh, Amerika was gewoon beter. Dolven ze het onderspit ja. tegen uh, Amerika. Ik, ja, ik zit even te kijken omdat er een vrije trap komt voor Slovan Liberec. En uh, daar moet AZ eventjes uitkijken. staat nog altijd 0-0 overigens. Even die uh, vrije trap maar volgen. Ribalka is uh, de man die hem gaat nemen. Dat is een uh, Oekraïner. En uh, ja, ik weet niet hoe hij met zijn gedachten zit bij, uh, de Oekraïne op, uh, bij Oekraïne op dit moment. Maar de vrije trap komt in één keer terecht bij keeper Esteban. En uh, dus is dat gevaar, voor zover je van gevaar kon spreken, een beetje geweken. Maar goed, je zegt het al, voetbal is daar een leuke sport. Maar ijshockey, dat is echt passie. Uh, Ron Bechteling, hoe komt het toch eigenlijk... Jij zei net ook eventjes uh, tijdens de plaat van... je hoeft hier maar even de grens over te gaan naar het oosten... En dan leeft ijshockey. Ja, Keulen gemiddeld denk ik 12, 13.000 mensen. Playoffs uh, zitten er uh, 18.000 mensen. Krefeld 8.000, 9.000 mensen. Dan zit je dan vol. Ja, het leeft. Um, ja, want niet alleen in Duitsland. Hè? Duitsland, Tsjechië, uh, Polen, S de, Zwitserland. Zwitserland. Zwitserland heeft een enorm uh, goede competitie. Uh, uh, zijn jaren geleden begonnen echt... Jaren, uh, goed, ik wil niet over het verleden praten. Maar uh, Sean Simpson, de coach... van van Zwitserland. Daar heb ik mee samen gespeeld in Rotterdam. Hij heeft jaren voor Tilburg gespeeld. En daar uh, wordt nog, daar ook wel eens gedaan over het Nederlandse ijshockey nu. Hm. Hij zei ja, maar toen won Nederland van Zwitserland. Ja. Um, nogmaals, in Nederland wordt leuk, goed ijshockey gespeeld. Uh, afgelopen weekend uh, Tilburg, uh, Den Haag, zitten er 2300, 2400 mensen op de tribune. Um, uitverkocht. Spektakel. Dus ja, ik blijf vechten voor mijn sport. Ik blijf vechten voor de ijshoekjes in Nederland. Zijn het golfbewegingen? Of heb jij het idee van, nee, op een gegeven moment is er iets misgegaan... Met name financieel en daarna is het gewoon alleen maar bergaf gegaan? Nou ja, er zijn bedrijven uh, die uh, de ijshockey een warm hart toedragen. En dat respecteer ik en daar ben ik enorm blij om dat ze dat blijven doen. Want zij zien dat het een, uh, een mooie sport is. Kijk, de spelers, de ijshockey -spelers zijn nog, als ik het zo mag zeggen, aanraakbaar. Hm. Uh, je, uh, na een wedstrijd drink je samen met de supporters een, een, een, een, een biertje. En... en, en, en, en zo, zo, zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Uh, uh, het is een gezellig avondje uit. Uh, het is spektakel, ook... Je ziet het hier op de Olympische Spelen. En nogmaals, ga het niet vergelijken. Maar in Nederland is het ook een spektakel. Het is een mooie sport. Uh, het is een snelle sport. En ik zeg tegen de mensen, ga, maar een, ga gewoon een keer kijken. Als je wordt uitgenodigd, neem die uitnodiging aan en ga. Want je bent verkocht. Ja. We begonnen over het, uh, ja, ja. het matige score in die finale. Ja. Uh, 1-0. Je zegt, nou, de ploegen zijn naar elkaar gewaagd. Eerder in dit toernooi waren waren best wel behoorlijke uitslagen. Het heeft gewoon te maken met het niveauverschil. Ik heb trainingsfilmpjes gezien van het Zweedse nationale team, het damesteam. Die zijn nu vierde geworden. Die hebben in de, de, om de derde, vierde plaats verloren van Zwitserland. Hm. Uh, verrassend. Uh, want in Zweden is het ook groot. Is het is gewoon groot. Ja. Maar dan zie je dus hoe die Zweedse dames trainen. En nou, dan weet ik dat de Canadezen en de Amerikanen precies hetzelfde. dat is uniek. Dat is ongekend. Ja, maar wat doen ze dan nou, het allemaal? Hard trainen. Het is gewoon hard trainen. Kijk, ik heb, ik heb ook de filmpjes gezien hoe de sprinters... Hè, de, de Irene Wüst en de Arnalde. En, en hoe zij trainen. Ja, dat vind ik alleen maar mooi. Dat is echt heel mooi dat om Dat beestachtige afzien. Ja, dat, dat vind ik. En dat doen die dames ook. Uh, ik zeg het weer, ik ga het niet vergelijken... maar het is, het is mooi om te zien. Echt top. Is bij de vrouwen trouwens uh, de tactiek en misschien de behendigheid... belangrijker dan bij de mannen? Omdat daar natuurlijk de fysiek op een gegeven moment ook heel ja. erg gaat meespelen. Je ziet het, het, het technische gedeelte, deze dames kunnen alles... Um, en heel goed, heel, heel goed dat je het, zo, dat je het aangeeft. Want ik, ik ben het met je eens, want ik geloof dat het ook zo is. Ja, ze moeten het van die techniek hebben? Techniek hebben. Uh, maar je ziet ook dat het, dat het fysieke element er ook uh, nu, uh, nu bij komt. Uh, bij komt. Uh, bij de mannen is het puur één-op-één gevechten. Uh, de discipline om samen te werken. Uh, je ziet nog vaak wel eens... Uh, vroeger zag je veel twee-op-één situaties, drie op, situatie, op Dat zie je niet meer. Uh, het is puur één-op-één. Wordt er iemand voorbij gespeeld, iemand neemt het meteen over. Hm. Het is 40-45, hooguit 50 seconden en dan wisselen ze weer. Even een voorspelling voor deze finale nog één periode te gaan. Ik, uh, ik, ik hoop dat Canada 1-1 uh, scoort. Extra time. Extra time, geen goals en dan penalty shots. Mooi zo. <laughs> We gaan het met je meehopen, Andy. Uh, geen extra time, geen penalties. Ja, tenminste niet na de wedstrijd, want uh, het is gewoon de eerste wedstrijd en de knock-out fase. Ja, en uh, die moet gewoon gewonnen worden. Een overtreding gegeven tegen Berens. Een hele rare beslissing van de scheidsrechter, want Berens werd vastgehouden. 0-0 de stand. Ook dik advocaat, overigens bezig aan zijn 99ste uh, Europese wedstrijd. Volgende week dus een uh, jubileum voor de kleine generaal... die gisteren, dat was wel grappig, werd, uh, werd er gevraagd op de persconferentie... heeft iemand van de Tsjechen nog een vraag. En één man had een vraag hoe hij tien jaar geleden tegen die wedstrijd aankeek. Uh, je weet misschien nog wel, de wissel Robben voor Bosveld. Nou, oh jee, dat zal hij niet fijn hebben gevonden. <laughs> ja, hij, ja, hij is zo relaxed, uh, de kleine man. Hij uh, moest er een beetje om lachen en zei van... Wij Kijk alleen nog maar vooruit en niet meer achteruit. Maar hij kon het zich toch... dan wel herinneren, toch? Ja, dat denk, ik wel. dat denk ik wel. Goed, ik hoop dat hij zich deze wedstrijd ook heel goed kan herinneren... als we uh, over 50 minuten het einde van de wedstrijd hebben. Want we zitten precies 40 minuten in deze wedstrijd... met een 0-0 stand bij uh, Liberec tegen AZ. Met balbezit voor Liberec dat wat meer in de wedstrijd uh, begint te komen. AZ uh, neemt het, uh, mijn inziens een beetje te makkelijk op. Nu is het uh, viergever die een uh, goede actie heeft... en de bal naar voren geeft op Johansson. Johansson... Naar ...naar Elm. Elm naar Je Nu ligt er een opening aan de rechterkant. Gebeurt ook naar Beres die halverwege de helft van Libretti de bal heeft gekregen. Wel twee man tegenover zich. En dan moet dan even terug naar Rijnen. Doet dat ook. Rijnen naar Goudelje. Goedelje kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Ja, Berens nog altijd aan de rechterkant. Die krijgt de bal weer terug. Maar die krijgt meteen twee man op zijn lip. Maar brengt de bal wel goed voor het doel. We, wordt wel weggekopt die bal. Opgevangen door Goudelje. Kan uithalen met links. Doet het niet. Want speelt de bal naar buiten. Naar viergever. Naar de linkerkant. Op de punt van strafschopgebied. Trekt viergever naar binnen. Maar zijn paas is niet goed. En via de, een verdediger van uh, uh, Sloan, de aanvoerder, gaat de bal over de zijlijn. Via Kovac uh, dus en mag. Nick Viergever gaan gooien. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Waarin AZ met name in het eerste gedeelte, uh, eerste gedeelte de betere ploeg was. Nu de inworp komt voor het doel terecht in de buik van een verdediger. En dan wordt de bal hard overgeschoten door Johansson. Aaron Johansson, de topscorer van AZ. Die de bal dus hard over het doel heen schiet van keeper Kovar. Die eigenlijk te weinig te doen heeft gekregen, mijn zinziens. Uh, een paar schoten van afstand, onder andere van Berens. Daar moest hij even op duiken, maar voor de rest zijn er weinig mogelijkheden en kansen geweest. Zowel voor AZ als voor Slovan Liberec. De doeltrap van de keeper van Slovan. Komt uh, de bal naar voren. Gaat uh, richting de rechterkant. Wordt gekopt door de man die aantoont... dat de kappers niet al te best zijn in uh, Tsjechië. Uh, hij heeft een... Uh... Een half afgemaakt kapsel. En komt er de bal wel goed. Want Slovan gaat in de aanval. Maar dan is er meteen een uh, interceptie van Gouweleeuw. Die de bal naar voren probeert te spelen. Maar Johansson krijgt de bal niet onder controle. En dan kan Slovan weer uh, proberen een aanval op te gaan zetten. Via de Ganees. Saké. Saké gaat de bal weer terug naar achteren. En dan een hele wilde. Ja, daarmee uh, laten ze toch wel zien dat het weinig klasse in huis heeft. Een hele wilde trap naar voren. Die zomaar over de zij en mag AZ gaan gooien. Doet dat... Met renen meter of vijf over de middellijn. Doet het kort naar Goudelje. Goudelje kan de bal teruggeven op Gouwe Leeuw Doet dat ook. En Gouwe Leeuw gaat eens lopen met de bal. Komt nu in de middencirkel terecht. En speelt hem naar de linkerkant. Naar aanvoerder 4 4 Viergever naar Elm. Elm even kaatsen terug naar Viergever. Ja en dan uh, stokt het weer. Dan is uh, het tempo helemaal weg bij AZ. Ja nogmaals gezegd. Men is tevreden met een 0-0. Uh, uh, dat is duidelijk. De 0 houden. Dat is het allerbelangrijkste voor de Alkmaarders. Als uh, de bal weer bij die is nu halverwege de helft van Slovan Liberec. Speelt de bal... Uh, uh, via Rijnen naar uh, Ortiz. Ortiz in de middencirkel gaat in de diepte zoeken. Uitstekende paas van Ortiz op uh, Johan Berg-Gutmundsson. Die trekt uh, naar binnen. Ortiz is doorgelopen. En dan uh, slaat hij over, komt ba de bal bij Gouweleeuw. Gouweleeuw naar de rechterkant, naar Berens. Berens gaat de actie aan, twee scharen. Moet de bal dan voor het doel geven, doet hij ook. En dan is het uh, Goudelje, die kan schieten. schiet de bal, nou dat scheelt niet veel. Ik denk een half metertje over de kruising van het doel van uh, Femisil. Uh, de keeper van de Tsjechen. En dat was een goede aanval. Goed opgezet ook via de rechterkant door Berens. Die de bal voorgaf. En Goudelje kon de bal net niet genoeg drukken om hem in het kruis te schieten. En de bal ging dus over de goal. Eén minuut extra tijd gaat erbij komen. Horen we de speaker zeggen. En ze hebben hier, en dat is een keurige geste richting de Nederlanders. Een Nederlandse speaker ook. Die daarbij ook maar even zegt dat er nog... Eén minuut wordt gevoetbald in de eerste helft. Voordat we naar de rust gaan. Weersomstandigheden zijn uitstekend hier. Een paar graden boven nul. Echt lekker voetbalweertje. Droog zoals het hoort. Als Goedmoetson zonder bal probeert onder controle te krijgen. Lukt niet. Maar de Tsjechen weten er weinig raad mee. Spelen de bal op het hoofd van uh, Jan Buitens. Buitens heeft de bal naar voren gespeeld. En dan is uh, Aaron Johansson weg. Uh, speelt de bal naar buiten. Maar dan uh, stokt ook deze aanval weer. Omdat de passing niet goed is bij AZ. En kunnen de Tsjechen proberen om in de avond te gaan. Maar het is nu echt uh, hotse gods voetbal. Want het gaat van uh, de ene kleur naar de andere en heel weinig naar dezelfde kleur als uh, er tussen zit en de bal naar viergever duwt. Maar G viergever raakt de bal ook weer kwijt en dan kan er gecounterd worden door de Tsjechen. Maar ik zei het al: hotse begonia. van de een naar de ander. Uh, geen enkele keer dat de bal de afgelopen paar minuten uh, naar dezelfde uh, ploeg uh, wordt gespeeld. Ook nu niet als uh, Elm of nee, Johansson, nee Elm is het. Uh, even er hard in gaat en zegt dat. Uh, de Ganees een trappende beweging was. Het was Gouwenleeuw die de trappende beweging kreeg van uh, Sakei. En dat heeft ook de scheidsrechter gezien. En die geeft in de extra tijd van de eerste helft nog een gele kaart aan de uh, grote Ganees. En dat betekent dat dat de eerste uh, gele kaart is in deze wedstrijd. Nog een vrije trap voor AZ. Ik kijk even in de herhaling. Ja, het is inderdaad een wilde beweging van die Sakei. Uh, waardoor uh, er een gele kaart moest worden gegeven. De laatste aanval van de eerste helft. Via ja, Berens aan de rechterkant. Probeert er langs te gaan. Maar vindt steeds twee man op zijn uh, weg. En heeft nog altijd balbezit. Bal op de Zijlijn. Gaat niet over de zijlijn. En komt dan bij <coughs> Reiner terecht. Terug naar Berends. Berens, veel bewegingen. En dan gaat de bal wel over de zijlijn. Is hij het laatst geraakt. benen door Berends zelf. En dan gaan we zo dadelijk aan de Tsjechische T Hier in Liberec. Want de minuut extra speeltijd zit erop. En de scheidsrechter Tudor fluit nu voor de rust. Een rust die gunstig is voor AZ. In ieder geval de ruststand. Want bij Sloban Liberec AZ is de ruststand 0-0. One minute. Helemaal tot het einde laten uitslaan. Toto was dat met hold the line toepasselijk. Want uh, ja de lijn houden is uh, lastig. Zeker als je een uh, vrouw minder situatie hebt, Ron Berteling. Heel moeilijk. Uh, vijf of vier situatie. Powerplay situatie voor de Amerikanen. En ik geloof er was nog twintig seconden te spelen in die powerplay. Een hele mooie uh, opgezette aanval. En uh, heel mooi uitgespeeld. De verdedigste van het Canadese team vergat even... Nou ja, hoe zeg je dat? Haar mannetje of haar ah, ja, tegen? Haar mannetje, haar, mannetje. Achter, zo. Ja, haar mannetje achter zich en uh, heel mooi vrijgespeeld. Uh, paas door de kries. en uh, mooi afgemaakt. Ja, want de seconde tikte weg met die uh, man-meersituatie ja. dan. Uh, en ik wou eigenlijk aan je vragen van ja, spelen de vrouwen dat anders uit dan de mannen. Ook daar weer precies hetzelfde. Ja. Hetzelfde systemen. Kapot spelen. Hè? Dat de is belangrijk. Gewoon zon En je ziet ook weer schoten van de blauwe lijn komen. Uh, nu, nu was het een keer heel goed uitgespeeld. Er waren gewoon twee, drie paases aan vooraf. Uh, gingen eraan vooraf. En een mooie, echt een paas cross. Door, uh, diagonaal door uh, de kries van de, de goalie. Van. komt hij nog een keer wat wij kunnen zien. Kijk, je speler komt van achter de goal. Helemaal vergeten door de verdedigster van Canada. En eigenlijk een open goal. Dit is gewoon echt uitgespeeld. Want ja, jij zei net schieten vanaf die blauwe lijn. Natuurlijk, daar kun je ook op hopen. Maar toch, je, ziet, je moet ze Je ziet ik. tegenwoordig uh, de goals die op een powerplay vallen. Dat noemen wij zeg maar. Uh, ja, er wordt, wordt geschoten van de goal. En dat zijn uh, spelers voor de goal. Een hele malaise aan spelers voor de keeper. De keeper ziet niks. Chaos. Uh, chaos. En of van richting veranderd. Of een rebound En dan wordt er gescoord. We gaan naar een jarige, want Feyenoord heeft een nieuwe tribune, de Willem van hanegem tribune. Dat is een cadeautje voor het Feyenoord-icoon dat hij vanmiddag kreeg voor zijn 70ste verjaardag. En daarnaast komt er ook een van hanegem trofee. Die zal elk jaar worden uitgereikt aan de persoon die zich verdienstelijk maakt voor de club. De cadeaus ontving de kromme vanmiddag in de Kuip, want daar werd een groot feest voor hem georganiseerd. En onze verslaggever Corné Hendricks was erbij. Hey, ja. heb uit, oh, we netjes. Netjes. <tie> Hebben we geen cadeau meer? Hebben we de strotdas netjes? Even netjes. Hebben we geen cadeau bij meneer? Ik ben zelf het cadeau. Oh. Tja, zelfs de burgemeester van Rotterdam wordt streng toegesproken. Meneer Aboutaleb, heeft u wel een cadeautje mee voor de jager Job Willem van Rotterdam Rotterdammers houden van je, van je verrichtingen, van je prestaties. Schitterend. En, uh, het is toch wel mooi dat iemand die zoveel geschreven heeft aan de geschiedenis van Feyenoord... toch in de geschiedenisboekjes blijft. En zo druppelen zo'n beetje alle genodigden langzaam binnen hier in de Kuip. Tom du Chatigné. Ja, nou ik... Uh... Ik vind het een hele mooie leeftijd en uh, 70 jaar en wie, uh, wie kan dat zeggen dat hij uh, uh, 70 wordt. Hè? Natuurlijk ook Guus Hiddink op krukken, want net geopereerd aan zijn knie. Iedereen moet hier zijn die het voetbal, zoals hij, het, uh, het warme hart toedraagt. Ze komen allemaal nog eerder dan Willem van hem zelf. Hij zal toch wel opkomen dagen? Nee, maar Willem is altijd van, uh, van de verrassingen en, en uh, een beetje later komen en... Uh... Ik betwijfel ook of hij of het, of die het uh, eerlijk gezegd wel leuk vindt. Want meestal is hij niet zo van de bruiloft en partijen. <laughs> er is wel een cadeautje voor hem trouwens. Nee, maar dat regel ik met Willem Zellen wel. We gaan een lapje ja, ja. eten ja, ja. ja, ja, ja. te veel? En dan is het ineens dringen geblazen, want een half uur te laat. Maar hij is er wel de jarige Job, Willem van Anigen. Ik was aan de andere kant en ik denk nou lekker rustig. Maar <lacht> nou, Toen belde ik tegen die zei, je moet aan de andere kant zijn. Ja. Nee, Dan kom ik daar aanrijden en... en ik dacht, nou, ja. Sluit nergens dus op. En dan gaat het feestje beginnen. Gewoon hier in de kuip. Kinderen lopen met feyenoord vlaggen over het veld. En op de korte zijde wordt de spandoek uitgerold. Van Hanegem staat erop met de Europa Cup 1. Een aantal vakkers wordt ontstoken. Maar het hoogtepunt moet dan nog komen. Feyenoord heeft vanaf vandaag een nieuwe tribune. De vakken E, F, G, H en J en ook de dubbele nummers daar. Voor altijd de Willem van Hanegem tribune. Tot slot mogen we nog even het feestgedruis zien. En de eerste die we tegenkomen is Rinus Israël. Nou, Willem uh, had, had, had als voetballer had die, had die alles. Het was technisch een uh, vaardige speler. Hij zag het spel heel goed. Hij was ook in de duels was hij heel sterk. Dus het was een, uh, een complete speler. Het enige is dat je op hem nog aan zou kunnen merken, dat hij niet de allersnelste was. Traag, ja. Traag, dus als, als negatief... Uh... Tot hij zelf ook, hè? En uh, dat zijn rechterbeen uh, niet, uh, niet uh, uh, ontwikkeld was. Die was wel goed ontwikkeld, maar niet om te trappen. Maar hard genoeg was hij zeker, toch? Hij was stevig genoeg. Zelfs u vindt dat, hè? Z zelfs, ja. zelfs ik vind dat. 70 jaar dus uh, inmiddels geworden en hij krijgt cadeaus allerwegen. Hij verdient het ook. Willem van Hanegem dus uh, daar in Rotterdam. Uh, daar kan ik u melden dat uh, de Olympische titel bij het kunstrijden... verrassend is gegaan naar een Russin. Ze stond vlak achter de regerende Olympische kampioen Juna Kim. Maar ze heeft uiteindelijk in de vrije kuur beter gepresteerd. Zij is de nieuwe Olympische kampioene. En Kim die is haar titel kwijtgeraakt. En dan gaan we naar een man die van zich doet spreken op de Spelen. De schaatscoach van onder andere het Bergsma, dan hebben we het over Jillet Anema... die is uitgesproken en ongepolijst. Dat weten wij, want wij hebben hem regelmatig voor de microfoon... maar vandaag merkte dat ook de Amerikaanse journalisten van CNBC... Anema is gevraagd om uit te leggen waarom de Nederlanders nou zoveel schaatsmedailles pakken daar in Sochi. En daar zit natuurlijk ook de vraag aan vast, waarom de Amerikanen niets presteren op de ijsbaan. Jillet Anema heeft daar wel een antwoord op. The Americans always believe that they're right, always believe that they're the best. Yeah, but that's not true. When you just go abroad, ja, yeah, and you look at the rest of the world, yeah, you can stay inside in your own country. You can make an own game like American football. Yeah, do it your own and think you're the best of the world. But no way, when you play soccer, man, you're just not half, you're not belonging right. to the top uh, 30 of the world. Oh. <laughs> so so quit when you come every four years, you come to an Olympic stadium and you want to fight the rest of the world, then you know your place right. and you got hey, zero medals, <laughs> zero, zero, man. Geweldige teksten van Jillard Anema op Dreef voor de camera van CNBC. Hij zei dus onder meer dat de Amerikanen altijd geloven... dat ze de beste zijn, maar dat dat niet klopt. Kom eens uit je eigen Amerika, zegt Anema. Jullie ontwikkelen een eigen spelletje, zoals American Football... zonder buitenstaanders en jezelf dan tot de beste van de wereld uitroepen. Pas als je over de grenzen komt of op te Spelen, dan pas weet je waar je staat. En nu, jullie, nu hebben jullie nul medailles. Nul letterlijke vertaling van het verhaal van Anema. Het gesprek gaat trouwens nog verder. Het duurt ongeveer zeven minuten. Hart tegen hart... Op op zijn Amerikaans met Joe Curran uit het American Football in de studio in Amerika en op onze site nos.nl kunt u het hele interview nog eens een keer terugzien met inderdaad Yolanda Anema als grote ster hart tegen hart met die American Football coach. Wij zijn er gewoon zometeen weer naar Ster Journal en Ster natuurlijk met het voetbal in uh, Tsjechië. Slovan Liberec tegen AZ. We kijken naar de ontknoping van het ijs ook We gaan praten over kunstrijden. Dat doen we met oud kunstrijdster Karen Venhuizen. Tot zometeen. langs de lijf op 1 Dit is Radio 1 Op weg naar de verkiezingen Troskamerbreed Breed gaat op tournee Zaterdag. Live vanuit het Nieuwscafé in Groningen. Een debat met lokale lijsttrekkers. Het is crisis. Politiek uh, krijgt veel kritiek. Met grootste partij PVDA. Maar het enige wat je kan doen is uh, heel hard werken met elkaar. En uitdager Stadspartij. Wij gaan gewoon fris die campagne in. En uh, wij hebben nog veel te winnen in de stad. Met tegenpolen GroenLinks. Er is absoluut ruimte om minder te bezuinigen. En VVD. Als je vooruit gaat moet je wel de goede kant op gaan. Vier lokale lijsttrekkers in debat. Vanuit het Nieuwscafé in Groningen. Zaterdag. Trostkamerbrek.